Als je tijdens het rijden bang bent voor obstakels, kun je natuurlijk je moeder meenemen. Voorzichtig, voorzichtig, die auto, een hond, rechts van je, stop een zebrapad, oh god. Of je private Lease Citroën C3 met Active Safety Brake. Moment supreme bij Citroën. Tot en met 14 februari private lease met 20 euro voordeel per maand op geselecteerde voorraadmodellen, inclusief at-home delivery mogelijkheid. Kijk op citroën.nl Citroën. Spanje? mwa, Turkije? Ik weet niet. Kroatië?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 Radiod met Code Kloet. Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Zometeen rond half tien de documentaire Vensters van Kenneth. Bert. Een interessante kijk naar buiten, maar ook naar binnen. Dat zometeen. Maar nou, we beginnen met de eerste aflevering van een nieuwe serie podcast van radiomaker Jennifer Patterson. Vorige week sprak ik hier in Radio Doc met haar over haar serie die nu al in de pers en de sociale media veel stof doet opwaaien. Het gaat dan ook om een onderwerp van grote importantie. Goed of wellicht niet zulk goed onderwijs en kinderopvang. Opgejaagd. Dat is de titel van deze achtdelige podcast... over systeemfouten in de crèches en het basisonderwijs. Wat begon als een persoonlijke ergernis... mondde uit in een enorm project... waarvoor Jennifer al twee jaar lang haar eigen gezin volgt en honderden uren interview opnam. Niet alleen met haar man en twee dochters... maar ook met andere ouders, leraren... Kinderen en deskundigen. Voor de serie reist ze door Nederland en Zweden. Het land waar ze vandaan komt. En ze bezoekt scholen en crashes. Op zoek naar een antwoord op de vraag... wat doen onze kinderen op een normale schooldag en op de crash? En hoe normaal is dat eigenlijk? Intussen vraagt ze zich ook af of ze hier moet blijven. Of toch terug moet naar Zweden. Luister naar deel 1 van Opgejaagd. De titel De Schoonmaakmoeder. Dit is Opgejaagd, een serie waarin ik de onbekende wereld... waar onze kinderen van 9 tot 5 doorbrengen onder de loep neem. Ik ben Jennifer Petson en ik heb twee kleine kinderen. Eén nee, in de crash. Ja, mijn en één in groep 3. Hey. En ik kom uit Zweden, waar alles rond jonge kinderen... totaal anders geregeld is dan hier. Misschien dat ik daarom zo'n last heb van terugkerende buikpijn deze zo belangrijke vormende leeftijd wil ik het beste voor mijn kinderen. Maar ik loop al jaren rond met een knoop in mijn maag als ik ze wegbreng. Ik zie maar een fractie van wat er gebeurt, maar het systeem maakt me ongelukkig. Sinds kort ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen ben. Ook andere ouders maken zich zorgen. Maar eerst mijn eigen verhaal, laten we beginnen. In maart vorig jaar stond ik het klaslokaal van mijn vijfjarige dochter te soppen. Mijn dochter gaat naar een hele gewone gemengde buurtschool. Het schoonmaken deed ik niet omdat ik er zo dol op ben... maar omdat de school daar geen geld voor heeft. <lacht> hey, op. Mijn dochter was er ook bij. was echt supervies. Ja, was echt supervies. Ja. Dit is mijn dochter Laila. Ze is nu zes. En weet je nog wat je tegen mij zei toen we klaar waren... Kun je dat ook Kan je dat niet herinneren? Nee. Na afloop heeft ze een paar minuten met de juf gesproken. Dat vond ze geweldig. Dat ze even met de juf kon praten. Ik was verbaasd, maar ze legde me uit dat ze normaal alsmaar moet wachten. Het is de hele tijd wachten en in de rij staan en roepen... Juf, juf, juf, zei ze. Dat kan ze zich nu niet meer herinneren. Maar ze weet nog wel dat ze veel moest wachten... De stoplichten en de wachtbank worden immers nog steeds gebruikt in de klas. Um, er is een bank, een wachtbank, een zwarte. Mm -hmm. En daar zitten en altijd bijspelen werken op. Om te waren het voor kinderen en anders gaat iedereen zo naar haar toe om iets te vragen. Naar de juf. Mm. Layla is hier een beetje moeilijk te verstaan. Maar dit is wat ze bedoelt. Als de kinderen bezig zijn met oefeningen doen, zoals leren lezen of schrijven... Dan kunnen ze niet zomaar naar de juf toe als ze iets willen vragen. Dat zou niet werken, omdat er zoveel kinderen zijn. En daarom is er een systeem bedacht. Als iemand helemaal bij de eerste stoel is, dan mag hij aan de beurt. En de tweede stoel ben je echt al bijna aan de beurs. Maar het duurt best wel lang tot je aan de beurt bent. Is er ook een derde stoel? Ja. Maar dat is dan een bank. Maar meestal, hoeveel kinderen zitten dan op de wachtbank? Mm -hmm. 7, 8, 9, 10. 10? Denk ik. Wat? Zitten er meestal 10 kinderen op de wachtbank? Nee, eigenlijk weet ik het niet, maar ik denk 10. Op een avond zaten mijn man en ik, zoals vaker, in verbijstering op de bank. Dit keer ging het niet om de school, maar om de crash. Weet wat we gehuild hebben. Althans, ik, denk ik. We huilden allebei. Weet je nog wat de aanleiding was toen? Nee. Ja, dat was, er was wel iets gebeurd waardoor jij gewoon... Jij was helemaal. Ik weet dat ik was helemaal ontregeld omdat er iets gebeurd was weer op de crash... Maar het stomme is, ik weet niet meer wat het was... maar er was zo vaak iets. Weet je, dat de juffen allebei met koorts rondliepen... en, en je en je baby daar moest laten. Of het was Faria die die ongeluk had gehad en toch op de groep moest staan. Ja, dat, dat, dat is het eerste waar ik aan denk. Onze lievelingsleidster, warm en met veel gevoel voor humor... was op de scooter aangereden door een vrachtwagen. Zo overleefde het... En dus vond de leiding dat ze snel weer aan de slag moest. Haar gezicht was asgrauw en ze maakte ineens geen grappen meer. Gewoon dat beeld van die leidster die nog gewoon nauwelijks op haar benen kon staan... maar daar wel stond. Dat je echt denkt, van, dit is gewoon voor, al, voor alle partijen slecht. Het is gewoon wanbeleid, ten u van die juffen. Het is totaal niet goed voor die kinderen die gewoon nul aandacht kunnen krijgen. Er staat gewoon iemand ja. een soort van wankelend onder de tranquilizers uh, voor de groep. Het zou goed kunnen dat het was. Ik weet het niet zeker. Of het was een van de andere vreselijke dingen die we hebben meegemaakt daar. Ja. Met de crash van onze jongste dochter Louva waren we niet tevreden. Het is dezelfde crash waar ze Laila, toen ze nog een baby was... een dagje amper te eten hadden gegeven. Dezelfde crash ook waar Laila lange tijd in een stoel vastgezet werd... om te voorkomen dat ze vervelend deed tegen de andere kleinste dat ze met 20 maanden misschien niet genoeg gestimuleerd werd... in de kleine ruimte van de baby's en zich stierlijk verveelde. Daar had niemand aan gedacht. We hebben geprobeerd om van crash te veranderen. Maar daar ging het bij de overdracht al mis. Dertien huilende peuters op één leidster. Je denkt nu vast dat we onze kinderen... naar hele slechte crashes in een achterstandswijk brengen. Maar nee, het gaat om grote kinderopvangorganisaties... die goed bekend staan en waar de inspectie zich weinig zorgen om maakt. In crashes waar de inspectie zich wel zorgen om maakt. Daarvan zijn er genoeg. In een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de GGD... ruim de helft van kinderopvanglocaties in heel Nederland... Ondermaats vindt presteren. Laten we er nog wat cijfers bij halen. In een onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in Nederland... door onafhankelijke wetenschappers... scoorde 86% van de crashes matig... Slechts 12% leverde goede kwaliteit. Dat is een onderzoek uit 2012. Kan het nog slechter? Jawel. Een recenter onderzoek van het Centraal Planbureau... laat zien dat door de bezuinigingen de kwaliteit nog verder is gedaald. Tijdens ons nachtelijke gesprek op de bank... begon ik voorzichtig over verhuizen. Of eerder emigreren. Ik had het gespreksonderwerp over de mogelijkheid om naar Zweden te gaan... eerder aangeraakt. Maar deze avond was het opeens serieus. Het enige wat ik weet is dat... Is dat het daarvoor, alle keren daarvoor... eigenlijk niet lukte om over te praten. Maar dat was ook bijna altijd omdat... een hele bijzondere manier was waarop je het gespreksonderwerp inbracht. En dat was, dan was het een soort van voelde je heel erg goed en we waren onderweg ergens naartoe bijvoorbeeld en zei van oh, wat mij nou heel erg fijn zou lijken en dan bracht je als een soort van enorm fijne gedeelde droom om alles achter ons te laten en naar Zweden te gaan omdat voor mij ze een beetje een soort van voelde van oh kijk wat een heerlijke afgrond hier kunnen we ook in rijden. en dus het was ze bracht het soort van altijd op een totaal onbewaakt moment niet als een grote overgang maar als gewoon een soort van thing to do with the family echt waar ja en elke keer ik, explodeerde ik dan zei ik van... je weet toch dat het voor mij niet zo werkt... en dat ik niet... Uh, er staat springen om heen te gaan... dat ik er een soort angst en paniekaanvallen van krijg van die gedachten. Mijn man Jair houdt niet van veranderingen. Een nieuwe kast in de slaapkamer zal reden tot lichte paniek. De ene keer toen we het hier over hadden... was volgens mij de eerste keer dat we het er... op een serieuze manier over hadden zoals ik eigenlijk wilde... En ook tegelijkertijd dat ik, denk ik, begon door te krijgen... dat dit niet een soort van manier was om een soort heel hard boel te roepen... en me aan het schrikken te maken, maar dat het gewoon echt een serieuze wens was. Als de crash me zorgen baarde, deed school dat al helemaal. Aan het einde van het eerste jaar had mijn dochter geen zin meer om naar school te gaan. De verklaring volgens de juf? Er waren veel spanningen in de klas, omdat de kinderen letterlijk van de bankjes vielen... Er was te weinig ruimte om ze goed te laten zitten. In Lailas klas zaten 27 kinderen op één juf. Een maximum bestaat trouwens niet. Scholen mogen zelf bepalen hoeveel kindjes in de klas zitten. Bij ons lag het maximum op 33. De vergelijking. In Zweden hebben vijfjarigen op de first schoola, een soort kruising tussen school en crash, drie juffen op een groep van 15 kinderen. Dat is dus één op vijf. Die verhouding is gebruikelijk tot het kind zes is en echt met school begint. Hallo. Hallo daar. Hey, Zeran. Hoe gaat het? Het is goed. Oei, wat heet je? Ja, je ja, bent heel leuk, faktisch. <coughs> Niet zo bra. <goed. laughs> Dit is mijn oudere zus, Estella, die in Zweden woont. Ze heeft vier kinderen, waarvan één zoon, Leo... Die precies even oud is als mijn oudste dochter Laila. Best goed vergelijkingsmateriaal dus. Ik bel mijn zus om haar te vragen wat ze van de crash... of cola van haar kinderen vond. Dat was heel fantastisch. Ja, het was echt mm. fantastisch. Wat was er dan zo geweldig aan, vraag ik haar. Er is zo, mycket, zo Het was niet maar één ding, zegt ze. En ze begint dingen op te sommen die er goed aan waren. Zoals de liefdevolle, veilige sfeer. Die ik jij fantastisch. Elk kind op hun crash heeft een soort mentor, een juf die hem of haar speciaal in de gaten houdt en vervolgens een nauwe dialoog heeft met de ouders over de ontwikkelingen van het kind. Als man een aanvlas krijgen, soms liksom ik een dialoog met. Ja. Ja. En dat de kinderen zo veel leerden, zulke leuke dingen. Och dan leren ze zin bij. Meke. Rolle Maar wat doven. Eén periode hadden ze het bijvoorbeeld over klassieke muziek. Ze je om alle compositoren en luisteren op muziek. Ze luisterde veel en leerde over de componisten. Oh, kom sista terminen, så höll met djur. Een andere periode ging het over dieren. Ze hielden daar spreekbeurten over. Knutselde verschillende dieren. Ze gingen naar musea en verzamelde buiten insecten. dan doe je een massa dingen met dat te doen. Kanske gå op een museum. of -hmm. dan doe je alles zo. En dan ploppen ze op en kolla op. Een keer per week zijn ze de hele dag buiten. Het is een wilde party. Fantastisch. Een crash ligt bij een groot park, een bos bijna. Daar plukken de kinderen paddenstoelen en blauwe bessen waar ze laten jam of taart van maken. Of ze bouwen hutten of klimmen in bomen. Maak <macht> je het een blilletje lessen, Fred? <tries> mm. Ik word een beetje verdrietig als ik ernaar luister. Misschien omdat mijn kind hier amper naar buiten kan tijdens de lunchpauze, omdat het schoolplein te druk bezet is. Tien van de 60 minuten mogen ze buiten spelen. Voor de rest vult ze kleurplaatjes in onder het toeziende oog van de overblijfjuf. Ik vraag mijn zus of er nadelen zijn. Kan ze nog doorlicht met dagjes, Frisan? Nou Nee, ik kunt er komen op nog niet doorlicht met dagis. Mijn zus kan niets negatiefs bedenken. Ik lach omdat mijn zus een van de meest kritische mensen is die ik ken. Er is zelden iets goed. In mijn Zweden, droom ik, is alles beter. Het land van uitgestrekte bossen, duizenden meren en natuurlijk Volvo. U proeft de vrijheid van Zweden ook in de ruime Volvo-feest. Ja. In Zweden is luxe iets anders dan glitter en glamour. Luxe is voor Zweden kwaliteit. Kwaliteit van leven. Ik ben maar van bewust dat ze auto's willen verkopen... Maar als ik deze reclames hoor, raakt het me. Ik mist de natuur en dat alles met veel aandacht wordt gedaan. Tegelijkertijd heb ik het nooit eerder gemist. Ik hou van dit land. Van Amsterdam, van het fietsen, van de directe mentaliteit van de mensen. Ik heb hier vanaf het moment dat ik op mijn 23e uit Zweden vertrok... mijn hele volwassen leven gewoond. Maar nu ik kinderen heb lijkt Nederland opeens niet meer bij me te passen. Maar terugverhuizen is niet zo gemakkelijk. In Zweden zou mijn man, die ook radio maakt in Nederland... niet snel aan werk komen. En het gaat niet alleen daarom. Dit heeft hele grote consequenties. Want hoe gaan we dat dan doen? En Ik denk dat heel veel mensen een soort heel vrolijk zo'n avontuur instappen. Het klinkt als gewoon iets heel makkelijks, wat mensen gewoon kunnen doen. Tuurlijk, ja, waarom gaan we niet emigreren? En voor ons voelt het van alleen maar als... Heel eng en ook heel triest om iets om gewoon een mooi huis op te geven. Om dat we dicht bij de familie van mijn... Nou ja, van, mijn familie, mijn moeder, en, en mijn broers en kinderen, de nichtjes... waar Laila en la, Loewa gek op zijn, dat we daar allemaal van weg zouden moeten. Dus het voelde alsof we een soort half afscheid aan het nemen waren... van dingen die, heel, die ons heel dierbaar zijn. Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik ben gewend om op een afstand te leven van mijn familie. Maar niet van die van je hier... Het moment dat we dachten aan alles wat we achter ons zouden moeten laten... moesten we allebei huilen. Het klinkt vast een beetje overdreven. In de tv-serie Ik vertrek zie je mensen zelden huilend op de bank... omdat ze naar Zweden gaan. barst van de mensen die naar Zweden gaan uit ja. vrije beweging. Dus zo, what's the drama, kan je denken. Maar dit was overwegend vanuit negatieve motieven. Zonder dat we een helder idee hadden van waar we naartoe gaan. Zonder dat we daar... Um, gewoon, ik weet niet. Vooral voor mij, ik ben echt een soort anti-avonturier. Ik beleef er, er geen enkel plezier aan om na te denken over avonturen. We gaan zo meteen op wintersport. Ik kan gewoon, mijn enige beeld dat ik erbij heb, is, is, is, is dat ik eindelijk weer weg kan van de sneeuw en in bad kan gaan zitten. S sleetje rijden vind ik eigenlijk al te avontuurlijk. Echt waar? Ja, toch? Ja, we ging een paar weken geleden wel weer kort in Zweden. Dan ja. ging jij met zo'n zakje van de berg af. En je zat je te verbaasd van, wil jij niet? Nee, ik wil gewoon een hele kleine sneeuwpop bouwen <laughs> en weer terug naar binnen. <laughs> zo ben ik gewoon. Mijn grootste angst is dat hij in Zweden zou vereenzamen en weg zou kwijnen. Ik kom er niet uit. We moeten toch kiezen voor onze kinderen... Maar wat betekent het om voor hen te kiezen als ze een ongelukkige vader voor terugkrijgen? En wat wil ik zelf? Ik sta ook niet te springen om mijn werk, mijn huis en mijn vrienden hierachter te laten. Maar de zorgen over hoe we kinderopvang en scholen hier geregeld hebben, knagen aan me. In maart vorig jaar kon ik me niet meer goed op mijn werk concentreren. Er was te veel aan de hand op de crash en op school. Zelfs op de naschoolse opvang ging het niet goed tijd had ik net een nieuwe studiogenoot, Bette, Een oorlogsjournalist die jaren in Afghanistan heeft gewoond... en daar boeken over schrijft. Ik vraag haar wat ze zich herinnert van die eerste tijd met mij op kantoor. Ik weet nog wel dat wij hier op dit kleine kantoor gingen werken. Ik wist dat ik heel veel werk moest gaan doen. Heel veel, geconcentreerd. Dit boek in de stijgers, het boek wat ik schrijf in de stijgers, moest zetten... En ik had eigenlijk niet zo'n plan met dit kantoor. Ik wilde kort blijven en ik wilde eigenlijk ook jou niet zo heel goed leren kennen. Dat was nee, niet echt op mijn prioriteitenlijstje. Nee, snap ik, maar toch. <laughs> mm, maar toen gingen we wel, omdat we nou eenmaal naast elkaar zitten, en natuurlijk met elkaar babbelen. En toen hoorde ik ook wel vaak dat je gefrustreerd was over. Over. Uh... De school van je kinderen en de crash. En uh, toen ik voor de derde keer weer die klachten aan moest horen over een onderwerp waar ik me totaal niet in kan vinden, want ik heb geen kinderen. Toen dus dacht ik, wacht, was jij die overbezorgde moeder die over echt werkelijk elk dingetje valt? Dat heb ik ook wel gedacht. Dat ik dacht, oh, misschien ben jij dat gewoon zo'n. Moeder die uh, ja, geen leven meer heeft en alleen maar alles op de kinderen en zo. Um, maar ik weet wel op een ochtend dat jij mij vertelde dat jij zelf, dat jij zelf de vloer was schoon gaan maken van de school van jouw dochter. Want er was geen schoonmaakster. Nou, en toen dacht ik, wat? Nou, toen uh, dacht ik, ja, dat is een verhaal, punt. Enkele weken later kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport onder de naam Lekker Vrij, dat zo'n beetje alle kranten haalde. Het ging over het opgejaagd gevoel van vrouwen die te weinig zouden genieten van hun vrije tijd. Dit zou verklaren waarom de Nederlandse vrouw zo vaak in deeltijd werkt. Het rapport stelt dat er goede en betaalbare kinderopvang en verlofregelingen zijn. Dus daar kon het niet aan liggen. Daar was ik het zachtst gezegd niet mee eens. Dat rapport stelde dat moeders zelf ook wat minder gestresst moesten gaan worden, toch? Dan zou alles ja. beter zijn. En daar was jij woedend ja, en, over. Ja, en ze moesten de, de taken beter verdelen met hun man. Dus het lag alleen maar aan de ouders en hoe zij het allemaal regelden. Ja. Dat was in ieder geval de conclusie die in alle kranten werd getrokken... na het verschijnen van het rapport. Maar dat ze naar ons wezen als ouders was een verkeerde conclusie. Daar was ik van overtuigd. Op aanraden van betten en met een verhit hoofd tikte ik een stuk. een eerste ooit. In het artikel vergeleek ik verlofregelingen, kinderopvang en scholen in Nederland en Zweden. En Nederland kwam er niet best vanaf. Daarom werken veel vrouwen volgens mij part-time. Omdat ze niet anders kunnen. Omdat ze er niet op durven vertrouwen dat hun kinderen voldoende zorg en aandacht krijgen op school en op de crash. Mijn stelling was dat je in Nederland had gedwongen bent om in deeltijd te werken. Ik had natuurlijk dat contact bij Vrij Nederland. Volgens mij... Nou, hoe ging dat toen? Nou, toen ik, heb jij... hem, ik heb hem diezelfde dag gebeld. Ja, je hebt direct nog gebeld. <laughs> ik heb een stuk. Maar <laughs> nee, hij was niet zo onder de indruk. <laughs> Even later googelde ik de eindredacteur van de opiniepagina van de NRC. En hij zag het onderwerp wel zitten... Veel mensen zullen hier boos om worden, zei hij verheugd. Ja, maar ik vond het fantastisch om te zien dat jij ook actie ging ondernemen. Dat was echt. Want het, ik kom wel vaker mensen tegen en dan, dan hoor ik iets of zo. En dan zeg ik, joh, dit is een verhaal. En dan is dat wel waar, maar dan gebeurt er niks. Wij zijn dat weekend ingegaan. Volgens mij is het een stuk op een zaterdagochtend gepubliceerd. Ja. En uh, jij dacht, nou goed, dan komt het in de krant en daarmee uit. En dan gebeurt er iets vreemds. Het artikel is nog niet in de krant verschenen... als de whatsappjes, e-mails en LinkedIn-verzoeken binnenstromen. Je hebt geloof ik niet eens ochtends internet gecheckt of zo... van oh, hoe gaat het eigenlijk uh, in, de, in de wereld van het web met mijn stuk? Nee, geen idee van dat het ook nog op het web zou zijn. ja. De NRC blijkt het stuk op haar Facebookpagina te hebben gezet. Als ik die open, kan ik mijn ogen niet geloven. En volgens mij uh, kreeg je pas smiddags door wat een succes dat verhaal was geworden. In ieder geval dat er dus zo heel veel mensen op gingen reageren. Honderden reacties rollen onder mijn artikel uit. En er zijn duizenden likes. Hoe herkenbaar. Zeer herkenbaar. Heel goed stuk. Het wordt echt tijd dat we in Nederland de ogen openen. Het werd ineens een trending topic. Ja. Dat komt echt heel weinig voor. Het was echt voor mij um, ongelooflijk. Dat allerlei mensen in de pen waren gekomen om mee te praten over dit onderwerp. Oftewel, jouw zorg was een veel breder gedragen zorg. Na drie maanden moet je je kind al naar de crash brengen. Dat is toch niet menselijk? Ik woon al 15 jaar in Zweden. Mijn baas zegt, hé hey Jan, ik ben een half jaar op vaderverlof. Onmogelijk denk ik. Vijf jaar krijgt hij drie kinderen en is dus anderhalf jaar thuis. Mogelijk dus niets aan de hand. Lijkt me fantastisch, zo'n Zweedse systeem. Maar wie gaat dat betalen? En waar komt het dus allemaal weer op neer? Dat we voor ons belangrijkste bezit, ons kind, geen cent willen betalen als land. Het is een politieke en maatschappelijke keuze die ons land gemaakt heeft. Het kan anders, maar men wil het gewoon niet. Als ik meer belasting zou moeten betalen zodat anderen meer kindervlog krijgen? Prima. De reacties bleven komen, ook de weken nadat het stuk... al lang naar de digitale achtergrond van de NSC was verdwenen. In een van de e-mails die ik ontving werd me zelfs een boekcontract aangeboden. Ineens stond ik in contact met een kennelijk grote groep Nederlanders... die ook met grote zorg hun kind achterlaten bij de school of de opvang. Maar dat was ook kritiek. Ik weet niet met welke kinderdagverblijven en scholen u zich inlaat... maar dit is niet gebruikelijk, hoor. Allebei fulltime werken en intussen je kinderen naar dagverblijf of opvang sturen. Wat denk je dat je kinderen daarvan vinden? Gelukkig kunnen ze dat later bij de psychiater allemaal verwerken. En natuurlijk kritiek op die kritiek. Alsof iedere hardwerkende vrouw een slechte moeder is. In welke tijd leven we eigenlijk, zeg? En dan waren er opmerkingen die rechtstreeks aan mij gericht lijkt te zijn. We moeten echt verhuizen of zelf iets doen. Ik ben voor verhuizen. Is verhuizen de enige optie? Of kan ik zelf nog iets doen? Om te beginnen wil ik op onderzoek uit. Om zeker te weten hoe het echt zit. Hier en in Zweden. Maar veel tijd heb ik niet. Mijn kinderen zijn nu nog klein. Maar ze worden sneller groot dan mijn lief is. Net als mijn onvrede over het Nederlandse systeem. Volgende keer in Opgejaagd ga ik langs bij de meest interessante mensen... die op mijn stuk reageerden. Dit was Opgejaagd, deel 1. Om het opiniestuk te lezen, ga naar onze site vpro.nl slash opgejaagd. Daar kun je je ook abonneren op de gratis podcast. Dan kun je luisteren wanneer je daar zelf zin in hebt. Je zou denken dat ik nu wel genoeg reacties heb gehad. Maar nee, ik wil ook graag jouw reactie horen... Stuur een mail naar opgejaagd.vpro.nl En nu de aftiteling. Techniek Frans de Rond, advies Katinka Beer. Heel veel hulp van Jair Stijn. Eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Bette Mira Zeehandelaar, Hoeda Reis. En natuurlijk dank aan het Mediafonds die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Heedoen! U hoorde De Schoonmaakmoeder, deel 1 van een achtdelige podcastserie... met de titel Opgejaagd, een programma van Jennifer Patterson. Volgende week dus deel 2, waarin Jennifer op zoek gaat... naar ervaringsverhalen van andere ouders. Met onder andere de vraag hoe gezond de crash is voor baby's... en wat de vrije school doet met hoogbegaafde kinderen. Wilt u uw eigen ervaringen over de opvang en het onderwijs delen? Op de website vpro.nl-opgejaagd kunt u met anderen in gesprek. Nog beter... Ga naar iTunes, abonneer u op de Opgejaagd podcast en laat een beoordeling achter. Uw eigen ervaring kunt u opschrijven als recensie en dan vinden meer mensen de serie. Twitteren graag met de hashtag RadioDocNL en hashtag Opgejaagd. En onze website npodoc.nl-radiodoc. En u kunt ons ook mailen redactie.npodoc.nl. En natuurlijk heeft RadioDoc ook een eigen podcast. Radiodoc. Met Code Kloet. Kent u de film Rear Window? James Stewart met een gebroken been vanuit zijn stoel naar buiten kijkend. Hij kijkt uit op de achterkant van een flatgebouw met goed zicht op alle woningen. En is zo, dankzij zijn licht obsessieve neiging tot bespieden, getuige van een moordzaak. En die lost hij zelfs op met hulp van Grace Kelly. Een echte Hitchcock. Ja, ik moest die, aan die film denken uit 1954 toen ik de documentaire Vensters hoorde. Die gaat u ook straks ook beluisteren. Een documentaire van Kenneth Berth die met de vraag van hoe is het om door een raam naar anderen te kijken op pad ging. Amsterdam is een plek waar je stukjes maatschappij voorbij ziet warrelen en kan wegdromen achter het roze licht. Het leven komt hier voorbij. Maar in de reflectie van je raam kan je soms ook jezelf zien. Zes verschillende ramen van zes verschillende Amsterdammers met zes verschillende uitzichten. Dat is Vensters. Een documentaire van Kenneth Berth. Ik zie een vrouw.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 politie escorten met, met, met de geblindeerde uh, auto's met de koning. En het volgende moment staan die rastas half uh, uh, stoomt uh, de papiertjes op de rapen. Dan komt de buurvrouw met een rondje weer voorbij. Die vertelt dat <lacht> haar dochter naar Australië vertrekt. Allee. Wij maken hier het leven mee tussen het werk door.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 Als je hier een uurtje zit, heb je toch gauw twee of drie keer dat je denkt... Oeh, als dat maar goed gaat. Meestal gaat het goed. Het wordt ook wel het net geen ongeluk kruispunt genoemd. Ja, dus absoluut spektakel. Je, je kunt er weinig er tegenop. Dus auto's bijna tegen fiets. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk wat er nu gebeurt. Zie je, meisje boos. Die auto, grote SUV-auto slaat rechtsaf...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 Ja, mensen die, die je verleden uitmaken, die gaan uh, dood. In het, in het voorjaar is Joop overleden. Die woont hier schuin aan de overkant. En Joop, zijn eerste vraag. was heel heel blond en heel bruin, en heel tenger. Zijn eerste vraag was altijd: uh, Hoe oud denk je dat ik ben? Nou, dan zei hij iets van 58 of 62. Dan lachte hij: 74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 En die zei, ja, dat is een liedje van Maria Curry. Nee, Kerry. <laughs> ja, het was prachtig, prachtig, krankzinnig, maar prachtig. Allemaal zelf geregeld. Allemaal zelf geregeld, ja. En dat kost ook heel veel geld. En dan denk je, dat kan het je schelen? maar hij vond het belangrijk, blijkbaar. Oh.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 Ik heb een beetje de pest in dat het dan zonder mij door zal gaan. Alsof je voor dat feestje niet met uitgenodigd Dat is nooit leuk. Jaloers op al die andere mensen die er wel doorgaan en jij niet dan. Dat is toch een irritante gedachte. Dat is ook wel een charmante gedachte. Atoombom heeft natuurlijk een nadeel dat er dan daarna niks meer is. Maar het voordeel is toch wel dat je gezellig met z'n allen vertrekt. Ik wens het ons met z'n allen niet toe... Maar die jaloezie hoef je dan in ieder geval niet te hebben. Iedereen is gelijk dan? Ja, heel eventjes. Nou, zolang je het ziet vallen die bom, dan ben je even allemaal gelijk. En daarna ben je allemaal weg. Dat was Vensters, een documentaire van Kenneth Berth. Ons webadres voor meer informatie: npodocnl radiodoc Zometeen op deze zender langs de lijn met Tom van het Hek. En ik wens u nog een hele fijne avond verder. Nooit meer slapen.